En vanavond beginnen we met de vijf Beckett-zaterdagen op Radio 3, getiteld Beckett op 3. Het is een reeks hoorspelen van de genaamde auteur die vanavond start met het eerste werk uit 1956, Allen die vallen. Oorspronkelijke titel in het Engels, All that fall. Dit werk leidde destijds tot een belangrijke omwenteling in de geschiedenis van het radiodrama. Het bracht Beckett onder meer in contact met de acteurs Patrick McGee en Jackie McGowan en met de regisseur Donald McQuinney, met wie hij later ook in het theater zou samenwerken. De regie vanavond is van Martin Ketelbuters, de productie en dramaturgie van Bart Stouten. Het verhaal vertelt Maddy Rowney's tocht naar het spoorwegstation om haar blinde echtgenoot af te halen. De personages die ze onderweg ontmoet leren we via haar subjectief bewustzijn kennen. De surrealistische plattelandsgeluiden in deze comedy vol zwarte humor leiden destijds tot de oprichting van de Radiophonic Workshop. Beckett op drie. Een exclusieve reeks hoorspelen van Samuel Beckett op Radio 3. Ben jij het, Ja, Jawel, madame. Ik dacht al dat de muilezel me bekend voorkwam. Hoe gaat het met je arme vrouw? Niet beter, madame. En met je dochter? Niet slechter, madame. Waarom blijf je staan? Maar waarom blijf ik staan? Mooie dag voor het paardenrennen, madame. Zeg dat wel. Maar zal het zo blijven? Zal het zo blijven? U hebt soms geen. Lieve <klaars> hey hemel, dat kan toch niet de posttrein zijn die ik al hoor. Naar de hel met die posttrein. O, oh, godank. Ik zou gezworen hebben dat ik hem vanuit de verte donderend naar hier hoorde komen. Dus, muilezels hinniken. Wel ja, het verbaast me niks. U hebt soms geen behoefte aan een kleine lading mest? Mest? Wat voor mest? Varkensmest. Warkensmest. Ik waardeer uw oprechtheid, Christi. Ik zal het mijn meester vragen. Christi. Ja, madam. Vind je mijn manier van spreken niet. bizar? Ik heb het niet over de stem. Nee, ik heb het over de woorden. Ik gebruik hoop ik alleen de eenvoudigste woorden. En toch vind ik mijn manier van spreken soms heel bizar. Goeie genade, wat was dat? Niet opletten, madam. Hij is vandaag wat aan de wulpse kant. Mest. Wat moeten wij op onze leeftijd nog met mest? Waarom heb jij je voeten eigenlijk op de grond? Waarom klim je niet boven op je mest en laat je je niet rijden? Verdraagt je hoofd de hoogte soms niet? Je? Juh. Mislukt stuk ezel. Hij verroert geen spier. Ik zou ook beter voortmaken als ik niet te laat wil komen in het station. Daarnet hinnikte hij nog eens sloeg met zijn poot op de grond en nu weigert hij verder te gaan. Geef hem een flinke trap tegen zijn achterste. Harder. Helemaal als iemand dat bij mij deed, zou ik beslist niet twijfelen. Nu kijkt hij vast naar mij met zijn grote vochtige ogen vol kwellende vlieges. Als ik nu eens doorliep, verder de weg op, buiten zijn gezichtsveld. Nee, nee, genoeg. Grijp hem bij de teugel en trek zijn ogen weg van mij. Wat verschrikkelijk. ...dan heb ik dat allemaal verdiend. Zo lang geleden al. Nee, nee. Laat een zucht van zomaar een verhaal... ...over zomaar wat dingen... ...lang geleden... ...en slecht gedaan. Hoe oh, moet ik verder gaan? Ik kan niet meer... Och, laat me maar plat tegen de grond smakken, zoals een grote dikke pudding die uit zijn vorm kwakt om nooit meer te verroeren. Een grote dikke roep vol gruis en stof en vliegen. Ze zouden me met een schop moeten bijeenvegen. Lieve hemel, daar is die postrijn weer. Wat zal er van mij worden? Ach, ik weet het. Ik ben gewoon maar een hysterische oude heks. Verteerd door zorgen en treuren en vriendelijk zijn en naar de kerk gaan. En vet en reumatiek en kinderloosheid. Mm -hmm. Kleine mini. Liefde. Meer verwoeg ik niet. Een beetje liefde. Elke dag. Elke dag twee keer. Vijftig jaren twee keer per dag. Liefde. Zoals de bijslaap van een Parijse paardenslaag. Welke normale vrouw verlangt Tederheid, een smak op de wang s'morgens, vlak bij het oor, en s'avonds weer een smak, smak, tot je bakkebaarden van krijgt. Daar heb je die schattige gouden regenweer. Mrs. Rooney, sorry dat ik mijn pet niet afneem. Ik zou van mijn fiets vallen. Goddelijke dag voor de race. Mr. Tyler, u joeg me de dood op het lijf... door me van achteren te bespringen als een sluipjager zijn herten. Oh. Ik heb gebeld, Mrs. Rooney. Van zodra ik u zag, begon ik met mijn belletje te renkelen. Dat gaat u toch niet ontkennen? Uw bel is zaak, Mr. Tyler... En u bent een andere. Wat voor nieuws over uw arme dochter? Gaat wel, gaat wel. Ze hebben alles weggenomen, u weet wel. De hele trucendoos. Nu ben ik kleinkinderloos. Goeie genade, u slingert nogal. Stap in hemelsnaam af of rijd voort. En als ik nu eens zachtjes mijn hand op uw schouder legde, Mrs. Rooney, wat zou dat geven, hè? Zou u dat toestaan? Nee, Mr. Rooney. Mr. Tyler bedoel ik. Ik heb genoeg van zachte oude handen op mijn schouders en andere gevoelige plekken. Ik heb er mijn buik van vol mo, daar heb je de vrachtwagen van koninklijk. Gaat alles goed met u, Mr. Tyler? Waar is hij? Ah, daar bent u. Dat was op het nippertje. Ik ben nog net op tijd afgestapt. Het is zelfmoord om buiten te komen. Maar wat heb je aan thuis zitten, Mr. Tyler? Wat heb je aan thuis zitten? Een ontbinding die blijft duren. Nu zitten we van kop tot teen onder het stof. Zei u iets? Niets, Mrs. Rooney, niets. Ik was gewoon maar wat aan het vloeken tussen twee adems door over God en de mensen, tussen twee adems door en over de natte zaterdag namiddag waarop ik verwekt ben. Mijn achterband is weer plat. Ik heb hem keihard opgepompt en nu rijd ik op de velg. Oh, wat erg. Als het nu de voorband was, zou ik het niet zo erg vinden, maar de achterband. De achterband, de ketting, de olie, het vet, de velg, de remmen, de versnelling, nee. Het is allemaal te veel. Zijn we heel erg laat, Mr. Tyler? Ik heb de moed niet om op mijn horloge te kijken. Te laat. Ikzelf was al te laat toen ik nog op mijn fiets voortrapte. Nu zijn we dus dubbel te laat. Drie dubbel, vier dubbel te laat. Was ik u maar voorbijgevlogen zonder een woord te zeggen. Wie gaat u afhalen, mister Tyler? Audi. Vroeger gingen we samen bergbeklimmen. Ik heb ooit zijn leven gered. Ik ben dat niet vergeten. Laten we een ogenblik stilstaan. Dan kan dat vieze stof op de vieze wormen terugvallen. een hemel. Wat een licht. Ach, ondanks alles is het een zegen om met dit weer in leven te zijn... en niet in de kliniek te liggen. In leven? Bah, laten we zeggen, half in leven. Voor u zelf spreken, Mr. Tyler. Ik ben niet eens half in leven. Zelfs niet bij benadering. Waarop staan we hier te wachten... Dit stof zal pas na ons neervallen. En als dat gebeurt, komt de een of andere grote, lawaaierige machine... de hele boel weer hemelhoog opwaaien. Zullen we in dat geval dan maar weer doorlopen? Nee. Kom nu, Mrs. Rooney. Ga maar, Mr. Tyler, ga maar... en laat mij naar het koeren van de tortelduiven luisteren. Als je mijn arme blinde den tegenkomt... zeg dan dat ik op weg was om hem af te halen... toen alles weer als een vloed over me heen kwam. Zeg hem, je ja, arme vrouw, zei mij te zeggen... dat alles weer als een vloed over haar heen kwam en dat... ze gewoon weer naar huis is gegaan. Direct weer naar het huis. Kom, kom, Mrs. Rooney... De posttrein is nog niet voorbij gereden. Neem een vrije arm en we komen ruim schoots op tijd. Wat? Wat stelt dit voor? Ziet u dan niet dat ik problemen heb? Hebt u niet het minste respect voor mijn verdriet? niet. Kom, kom, Mrs. Rooney. De posttrein is nog niet voorbijgereden. Neem een vrije arm en we komen ruimschoots op tijd. In de veertig zou ze zijn. Ik weet niet, in de vijftig. Ze zou haar mooie, smalle lenden insnoeren om zich klaar te maken voor de verandering. Kom. Kom, misses Roen. Maak u alsjeblieft uit de voeten, Mr. Rooney, Mr. Tyler bedoel ik. Maak u uit de voeten en houd op met me te molesteren. Wat is dit voor een land waar een vrouw niet eens haar hart kan uitstorten op hoofd en bijwegen zonder te worden gekweld door gepensioneerde wisselmakelaars. Lieve hemel, u gaat toch niet op dat lekke ding rijden. U gaat uw band aan flarden rijden. Vogels van Venus. Mene kozen elkaar de hele zomer lang in het bos. Dat verdomde korset. Kon ik het maar uittrekken zonder aanstoot te geven? Mr. Tyler. Mr. Tyler. Kom terug en knoop mijn korset los achter de haag. <lacht> Wat is er aan de hand met me? Wat is er aan de hand met me? Nooit rustig, spattend uit mijn oude vieze vel, uit mijn schedel, uiteenspattend in atomen, in atomen, atomen! Geel te rits, mrs. Rooney. Je bent helemaal dubbel gevouwen. Voelt u pijn aan uw maag? <laughs> Als dat mijn oude aanbidder niet is, de secretaris van de renbaan in zijn limousine. Kan ik u een lift aanbieden, mrs. Rooney? Loopt u dezelfde kant uit? Dezelfde kant, Mr. Slocum, zoals iedereen. Hoe gaat het met uw arme moeder? Dank u, ze is redelijk op haar gemak. We lukt ons haar de meeste pijn te besparen. Daar komt het toch op aan, of niet, Mr. Sroenie? Zeg dat wel, Mr. Slocum, daar komt het op aan. Ik weet niet hoe u erin slaagt. Ah, die wespen... Mag ik u dan een zitplaats aanbieden, madame? Oh, dat zou goddelijk zijn, mister Slocum. Gewoon goddelijk. Maar zal ik ooit binnen geraken? Ze zitten heel hoog boven de grond tegenwoordig. Die nieuwe modellen bedoel ik. Gaat dat dak nooit open? Nee? Nee, hey, het lukt me nooit. U zult omlaag moeten komen, Mr. Slocum, en me van achteren een handje helpen. Wat was dat? Dit is helemaal uw idee, Mr. Slocum. Dat van mij. Verder rijden, mister, verder rijden. Ik kom al, meneer Rooney, ik kom al. Ik, ik ben even stijf als u. Stijf, daar houd ik wel van. En ik heegend van kop tot heen, van voren en van achter. De oude wierik. Wel, meneer Rooney, hoe gaan we dit aanpakken? Alsof ik een zak meel ben, Mr. Slocum. Wees maar niet bang. U hebt het vast. Lager. Wacht. Nee, niet loslaten. En als ik nu omhoog raak, raak ik dan ook weer omlaag. U raakt wel weer omlaag, Mr. Sonny. U raakt wel weer omlaag. We krijgen nu misschien niet omhoog, maar... Ik garandeer u dat we u omlaag krijgen. Uh, uh, uh, um, lager. Niet bang zijn. We zijn al oud genoeg om niet... Daar. Uh. Nu. Zet er uw schouder onder. Ik zit erin. Mijn rok, mijn rok zit ertussen. Een mooie rok, kijk wat u met mijn mooie rok gedaan hebt, wat gaat dan zeggen als hij me ziet, hoezo kan hij weer zien, nee, ik bedoel als hij het weet, wat gaat hij zeggen als hij het gat voelt. Wat bent u aan het doen, Mr. Slocum? Ik sta recht voor me uit door de vooruit. Mrs. Rooney, recht in de lichten. Start hem, Mr. Slocum. Laten we maken dat we wegkomen. Dit is vreselijk. De hele morgen reed hij als een droom en nu zit hij dood. Dat krijg je als je goed wilt doen. Als ik niet zou joken. Hij kreeg te veel lucht. Pas op voor die kip! Oh god, u hebt een plat gewalst. Voortrijden! Voortrijden! Wat een dood. De ene minuut zit hij nog heel gelukkig in de mest te pikken. Op de weg. In de zon. Met nu en dan een stofpad. En dan... bye Alle zorgen voorbij. Al dat legt een broeden. Eén grote schreeuw en dan ze zouden haar strot toch omgedraaid hebben we zijn er laat me er maar uit Wat bent u nu eigenlijk van plan, Mister Slokum? We staan stil. Alle gevaar is geweken. En nu toetert u. Als u eens, in plaats van nu te toeteren, getoeterd had toen die ongelukkige kip. Kun je naar beneden komen, Tommy? En deze mevrouw eruit helpen. Ze zit vast. Doe de deur open, Tommy, en haal haar eruit. Zeker, sir. Mooie dag voor het paardrennen, sir. Wat zou u over hebben voor... Let maar niet op mij. Let in de verste verte, maar niet op mij. Ik besta niet, dat staat vast. Doe wat je gevraagd wordt, Tommy, in godsnaam. Jazeker, sir. Kom, Mrs. Rooney. Wacht, Tommy, wacht even. Me niet opjagen. Laat me me eerst omdraaien... ...en mijn voeten op de grond krijgen. Nu! Mm. Mm. Mm. Mm. Let op uw ver, madam. Kalmpjes aan. Kalmpjes aan. Wacht in godsnaam. Straks onthoofd je me nog. Bukken, Mrs. Rooney. Bukken. En probeer uw hoofd buiten te krijgen. Dukke, op mijn leeftijd, dit is gekkernij. Duw haar omlaag, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Medelijden. Zo, daar komt ze. Trek u recht, madam. Voilà. Ben ik eruit? Tommy! Tommy, waar zit hij, verdomme? Terwijl er niks over voor de damesbeker, sir. Ze hebben me flitsende herrie gegeven. Flitsende herrie, dat karpaard. Tommy, ik steek hem pom in je... Wie is daar zo'n motor aan het kruisigen, Tommy? Die oude heks van een sissy slocum. Sissy slocum? Mooie manier om over je meerdere te spreken. Sissy slocum. En jij? Een wees... Wat sta je daar te lanterfanten op de openbare weg? Je hebt hier niks te zoeken. Vlieg naar het perron en haal je kaart tevoorschijn. De trein van half één kan ons elk ogenblik omverrijden... voor we de kans gekregen hebben ons om te draaien. En dat is dan de dank die je krijgt voor een christelijke daad. Schiet op of ik laat je rapporteren. Wil je dat ik je met een schop kom halen? Oh, God vergeef me, het leven is hard. Zo, Mrs. Rooney. Ik ben blij dat u weer op de been bent. U hebt daar een hele tijd stilgelegen. Niet lang genoeg, Mr. Barrel. Was ik nog maar in bed, Mr. Barrel? Lag ik maar uitgestrekt in mijn behagelijk bed, Mr. Barrel? Langzaam en pijnloos weg te kwijnen. Terwijl ik mijn krachten bewaar met mierikswortel en kalfspootstoverij tot er onder de lakens uiteindelijk alleen nog een plank van mij overblijft. Geen kuchen of spuwen of bloeden of braken meer. Alleen maar zacht. ...in het hogere leven glijden en me herinneren. Herinneren. Al die dwaze ellende. Alsof het nooit gebeurd was. Daar heb ik mijn zakdoek weer gelaten... Hoe lang bent u nu al meester over dit station, Mr. Barrel? Ja, daar vraagt u me wat, Mrs. Rooney. Daar vraagt u me wat. U bent toch in de schoenen van uw vader gestapt, geloof ik, toen hij ze uitdeed? Arme papa. Hij heeft niet lang genoeg geleefd om van zijn pensioen te genieten. Ik herinner me hem heel duidelijk: een kleine, spichtige weduwnaar met een rode kop. Doof als een kwartel. Heel pitsig. En prikkelbaar. U gaat zelf waarschijnlijk ook gauw met pensioen, Mr. Barrel. om uw rozen te kweken. Heb ik u goed begrepen dat de trein van half één... ons omver gaat rijden? Dat waren mijn woorden, ja. Maar... Volgens mijn horloge, die toch min of meer juist loopt of liep, op het nieuws van acht uur is het nu bijna twaalf uur, 36. Maar van de andere kant is de postrij nog niet voorbij. Of is hij me onopgemerkt voorbijgevlogen? Want daar straks, herinner ik me nu, was er een moment dat ik zo diep in de put zat dat ik het zelfs niet zou gehoord hebben als er een pletwals over me gerold was. Niet weggaan, Mr. Barrel! Mr. Barrel! Mr. Barrow! Wat scheelt u, Mrs. Rooney? Ik heb werk te doen. Het begint te waaien. Het beste van de dag is voorbij. Straks begint het te regenen, en dan blijft het regenen de hele middag. Maar als het avond wordt, gaan de wolken weer uit elkaar. Zal de ondergaande zon een ogenblik schijnen en ondergaan achter de heuvels. Mr. Barrel? Mr. Barrel? Ik jaag ze allemaal weg. Ze komen naar me toe, ongevraagd. Oude koeien, vol vriendelijkheid. Klaar om me te helpen. Oprecht blij dat ze me weerzien dat ik er zo goed uitzie. Een paar eenvoudige woorden, recht uit mijn hart. En ik ben weer helemaal alleen. Weer eens alleen. Ik zou niet buiten moeten komen. Ik zou nooit meer het kot mogen verlaten. Daar komt dat mens van een fit. Benieuwd of ze me wil groeten. Misfit? Ben ik soms onzichtbaar, misfit? Staat die rode jurk mij zo goed? dat ik verdwijn in de muur? Goed zo, misfit. Kijk maar eens van dichtbij en u zal eindelijk een wezen zien dat ooit vrouwelijk was. Mrs. Rooney! Ik zag u wel, maar ik heb u niet herkend. Vorige zondag zaten wij samen in de mis. We knielden zij aan zij aan dezelfde communiebank. We dronken uit dezelfde kelp. Ben ik intussen zo veranderd. Oh maar in de kerk, Mrs. Rooney, in de kerk ben ik alleen met mijn schepper. U niet, soms. Zelfs de koster weet dat het geen zin heeft tijdens de collecte voor mij te blijven staan. Ik zie de schaal eenvoudig niet. Of de zak, wat ze tegenwoordig ook gebruiken. Hoe zou dat kunnen? Zelfs als alles voorbij is en ik weer buiten ga in de frisse lucht, zelfs dan strompel ik tijdens de eerste kilometer of zo voort in een soort verdoving, zeg maar, zonder acht te slaan op mijn medegelovigen. En ik moet zeggen dat ze heel vriendelijk zijn, de grote meerderheid van hen. Heel vriendelijk en begripvol. Ze kennen me inmiddels en nemen er geen aanstoot aan. Daar gaat ze, zeggen ze, daar gaat die zwarte misfit alleen met haar schepper. Let maar niet op haar. En ze gaan uit de weg, om te beletten dat ik tegen hun lijf loop. Ach ja, ik ben verstrooid, heel verstrooid. Zelfs op weekdagen. Vraag het moeder als je me niet gelooft. Hetty, zegt ze, wanneer ik in de tafelnapje bijt in plaats van in mijn boterham. die, hoe kun je toch zo verstrooid zijn? Ja, de waarheid, geloof ik, is dat ik er niet ben, Mrs. Rooney. In werkelijkheid ben ik er helemaal niet. Ik kan wel zien en horen en ruiken enzovoort. Ik maak de gebruikelijke gebaren, maar... Mijn hart is er niet bij, Mrs. Rooney. Mijn hart heeft er niets mee te maken. Op mijn eentje, met niemand om me te controleren, zou ik al gauw naar huis gevlogen zijn. Als u dus denkt dat ik u daar juist genegeerd heb, doet u mij onrecht aan, Mrs. Rooney. Het enige wat ik zag, was een grote bleke vlek. Gewoon weer een grote bleke vlek. Scheelt er iets, Mrs. Rooney? Ach, u ziet er ergens niet helemaal normaal uit. Zo gebogen. En in elkaar gekrompen. Met die Rooney. Geboren loonie. De grote bleke vlek. U hebt een doordringende blik, misfit, als u dat nog niet wist. Letterlijk, een doordringende blik. Wel, nu ik hier toch ben, kan ik soms iets voor u doen? Helpt u me deze rots beklimmen, misfit? Ik twijfel er niet aan dat uw schepper u zal belonen als niemand anders het doet. Kom, kom, Mrs. Rooney. U hoeft niet direct zo tekeer tegen me te gaan. Belonen. Ik offer me op voor niets of helemaal niet. Ik neem aan dat u op mij wil leunen, Mrs. Rooney. Ik vroeg Mr. Berl om me zijn arm te geven. Alleen zijn arm. Maar hij draaide zich om en liep weg. U bedoelt dat u mijn arm wil? U wil dus mijn arm, Mrs. Rooney? Of wat wil u nu echt? Uw arm? Om het even welke arm? Een helpende hand voor vijf seconden. God, wat een planeet. Weet u wat ik echt denk, Rooney? dat het niet verstandig van u is om rond te lopen? Kom naar beneden, mis fit. en geef mij uw arm voor de hele parrokkie bij elkaar, brul. Ik zou dan maar christelijk blijven, zeker. Mieren doen het voor elkaar. Ik heb het slakken zien doen. Nee, de andere kant, liefste, als het u om het even is. Op de koop toe ben ik ook nog linkshandig. Hemel, kind, je bent net een zak Je moet dringend wat bijkomen. Dit is erger dan een matterhorn. Bent u ooit op de matterhorn geweest, misfit? Prachtige plaats voor een huwelijksreis. Waarom hebben ze geen leuning? Wacht tot, tot ik wat lucht krijg. Laat me niet los. Het <middels> vollen duister. Tom, tom, op mij. De nacht is donker, ben ver van huis en. op, missus op of ik laat u vallen. Zongen ze dat niet op de Lusitania? Ja? Of was dat. rotsterjaren? Jaren? Heel pakkend moet het geweest zijn. Of was het de Titanic? Wel, potver. Mooie dag voor de wedstrijd. Oh Kijk, Dolly. Kijk. Wat, mama? Ze zitten vast. <lacht> Ze zitten vast. Nu zijn we de spotvogels van de 26 Counties. Of zijn het er 36? Aardige manier om uw weerloze ondergeschikte te behandelen, Mr. Barrel. Ze zonder verwittiging midden in hun maag slaan. Heeft iemand mijn moeder gezien? Wie is dat? De zwarte misfit. Waar is haar gezicht? Zo, kind. Ik ben klaar. Jij ook. Oh, oh, opzij, schoften. Pas op, Dolly. Bedankt, misfit. Bedankt. Dat volstaat. Zet me nu maar tegen de muur, zoals een opgerold tapijt. En dat is voor het ogenblik wel genoeg. Sorry voor al dit geharwar misfit. Had ik geweten dat u uw moeder zocht, zou ik u niet hebben lastiggevallen. Ik weet wat dat betekent. Geharwar? Kom, Dolly, schat. Laten we gaan wachten waar de rokers van eerste klas stoppen. Geef me je hand. En hou me stevig vast voor je eronder gezogen wordt. Bent u uw moeder kwijt, Miss Veet? Goedemorgen, Mr. Tyler. Goedemorgen, Miss Veet. Goedemorgen, Miss Veet. Goedemorgen, Mr. Barrow. Bent u uw moeder kwijt, Miss Veet? Ik zei dat ze op de laatste trein zou zijn. Denk niet omdat ik zwijg dat ik er niet ben en niks te maken heb met alles wat hier gebeurt. Als u zegt de laatste trein. Maak u zelf geen moment wijs, omdat ik afstand houd dat mijn lijden is opgehouden. Het hele schouwspel, de heuvels, de vlakte, de renbaan... met zijn mijlen en mijlen van witte lijnen en die rode tribunes. Het mooie, gezellige stationnetje aan de kant van de weg. Zelfs jullie allemaal... Ja, ik meen het. En over alles het bewolkte blauw. Ik zie het allemaal. Ik sta hier en ik zie het allemaal met ogen. Door ogen. Oh, als u mijn ogen had, zou u begrijpen. Wat ze gezien hebben. Zonder weg te kijken. Dit hier is niets. Niet. Waar heb ik mijn zakdoek gelaten? Als u zegt de laatste trein... Als u zegt de laatste trein, misfit... neem ik aan dat u de trein van half één bedoelt? Wat zou ik anders bedoelen, Mr. Tyler? Wat voor denkbaar zou ik anders bedoelen? Dan hebt u geen reden tot bezorgdheid, misfit, want de trein van half één is nog niet aangekomen. Kijk. Nee, naar het spoor. Nee, misfit. Volg de richting van mijn wijsvinger. Daar ziet u wel het zijn op het obscene uur van negen. Of drie, helaas. Dank u, Mr. Barrel. Maar het loopt nu al tegen... We weten allemaal, misfit, we weten allemaal maar al te goed waar tegen het loopt. Maar dat verandert niks aan het vrede het feit dat de trein van half één nog niet is aangekomen. Maar toch niet een ongeluk, zeker? Zeg me niet dat hij ontspoord is. Mijn lieve moeder. En er is verse tong voor de lunch vandaag. Laat het gekakel nu maar. Haast je nu maar naar de loge en vraag Mr. Kees of iets voor me heeft. Arme Dan, Wat voor vreselijks is er gebeurd? Kom, kom, fit niet. Arme Dan. Kom, kom, fit. niet toegeven aan de wanhoop. Alles komt weer goed aan het slot. Wat scheelt er precies, meneer Baron? Toch zeker geen botsing. Een botsing? Zou dat niet fantastisch zijn? Een botsing? Ik wist het. Kom, misfit. Laten we het perron een eindje verder oplopen. Ja, laten we dat allemaal doen. Nee? Ben je van gedacht veranderd? Ik vind het ook. We staan beter hier in de schaduw van de wachtkamer. Een ogenblikje, alsjeblieft. Voor u ons ontglipt, Mr. Beryl. Graag een verklaring, alstublieft. Daar sta ik op. Zelfs de traagste trein op deze korte lijn loopt niet zonder goede reden meer dan tien minuten vertraging op, neem ik aan. We weten allemaal dat uw station het beste van het hele spoornet is. Maar er zijn tijden dat dat niet voldoende is. Gewoon niet voldoende. Wel, Mr. Barrel, laat dat geknabbel op uw snor maar. We wachten op een woord van u. Wij, de naasten, zo niet meest geliefden van de ongelukkige kaartjesbezitters. Ik vind echt dat we een bepaalde uitleg verschuldigd zijn, Mr. Beryl. Al was het alleen maar om ons gerust te stellen. Ja, ik weet van niets. Ik weet alleen maar dat er een kink in de kabel zit. Alle treinen hebben vertraging. Vertraging. Een kink in de kabel. Hmm. Die vrijgezellen toch. Ons hart wordt aangevreten door angst om onze geliefden. En hij noemt dat een kink in de kabel. Iedereen die, zoals ik, lijdt aan een hart- en nierziekte. kan elk ogenblik in elkaar stuiken. En hij noemt dat een kink in de kabel. In onze ovens staat het zondagsgebraad te verbranden en te verschrompelen. En hij noemt dat. Daar een... komt Tommy aangelopen. Ik ben blij dat ik dit nog beleven mag. Hij komt! Hij is bij de overweg. De pastrein, de pastrein. Waar is hij? Dan! Heb jij mijn man gezien? Dan! Hij is er niet bij. Al die miserie die ik doorstaan heb om hier te geraken. En hij is er niet bij. Mr. Barrow, was hij er niet bij? Scheelt er iets? U ziet eruit alsof u een geest gezien hebt. Tommy, heb jij mijn meester gezien? hek om dadelijk met hem. Jerry houdt een oogje op hem. Oh Dan. Eindelijk. Waar op de wereld zat jij eigenlijk? Maddy. Waar ben je al die tijd geweest? Op de wc. Geef me een kus. Een kus geven? In het openbaar? Op het perron? Waar die jongen bij is? Ben je soms niet goed bij je hoofd? Jerry zou het niet erg vinden. Of wel, Jerry? Nee, dan. Hoe gaat het met jouw arme vader? Ze hebben een wit gehaald, hem. Ben jij dan helemaal alleen? Ja, met hem. Waarom ben je hier? Je hebt me niet verwittigd. Ik wilde je verrassen. Voor je verjaardag. Mijn verjaardag? Weet jij dat niet meer? Ik heb je nog gefeliciteerd. In de badkamer. Ik heb je niet gehoord. Maar ik heb je een das gegeven. Je draagt hem. Hoe oud ben ik nu? Trek je dat niet aan. Kom. Waarom heb je die jongen niet afgezegd? Nu moeten we hem wel drinkgeld geven. Ik ben het vergeten. Het was een toer om hier te geraken. Al die vreselijke mensen. Wees lief tegen me, Dan. Wees lief tegen me vandaag. Geef de jongen zijn drinkgeld? Hier heb je twee halve pennies, Jerry. Ga jezelf nu gauw... Een lekkere toverbal kopen. Ja, midden. Kom een maandag halen. Als ik dan nog leef. Ja, sir. We hadden zes pens kunnen sparen. We hebben vijf pens gespaard. Maar ten koste van wat? Voel je je niet goed? Ik zeg het nog één keer. Ik kan niet tegelijkertijd lopen en spreken. Ik ga het niet meer herhalen zolang ik leef. Voel je je niet? Laten we over deze afgrond geraken. Sla je arm rond me. Heb je weer gedronken? Je beeft als een riet. Ben je in staat om het te leiden? Straks vallen we in de gracht. Oh, Dan. Het zal zijn zoals vroeger. Beheers je of ik laat Tommy een taxi halen? Dan zullen we in plaats van zes pens hebben gewonnen. Nee, vijf pens. Nee, 6 zullen we hebben verloren. 2 en 3, min 6, 1. Uh, nee, plus 1. 1, 1. Nee, plus 3. 1, en 9 en 1, 10, en 3, 2 en 1. 2 en 1, we zullen er met de helft op achteruit zijn gegaan. Nu is verdomme die zon verdwenen. Wat heeft de dag nog in petto? Bewolking. Bewolking, het beste hebben we gehad. Dadelijk zullen de eerste grote druppels in het stof openspatten. En toch stond de wijzer op mooi weer. Laten we ons naar huis haasten en voor het vuur gaan zitten. We doen de luiken dicht en jij gaat voorlezen voor me. Ik geloof dat Effie haar man gaat bedriegen met de majoor. Wacht. Ik ben de trap al vijfduizend keer op en afgelopen... en nog steeds weet ik niet hoeveel treden er zijn. Als ik denk dat er zes zijn, zijn er vier of vijf. Of zeven of acht. En als ik me herinner dat er vijf zijn, zijn er drie. Of vier. Of zes. Of zeven. En als ik dan besef dat er zeven zijn, zijn er vijf. Of zes. Of acht. Of negen. Soms vraag ik me af of ze ze s'nachts niet veranderen. Wel, hoeveel heb je er vandaag? Vraag me niet te tellen, Dan. Niet nu. Niet tellen? Eén van de weinige vreugden in het leven. Geen treden, Dan. Alsjeblieft. Ik tel ze altijd verkeerd. Stel dat je op je wonden valt. Dan krijg ik er dat nog eens bij op mijn mesthoop. Nee, hou je gewoon vast aan me. Dan komt alles in orde. Ja, nee. Ja, nee. nee. nee. In orde komen. Noem je dat in orde komen? We zijn beneden, zonder veel scheuren. Ah, ah, ah. Dat was een echte ezel. Zijn vader en zijn moeder waren ezels. Weet je wat ik denk? Ik denk dat ik met pensioen ga. Met pensioen gaan? En thuis blijven? Van je spaarcenten leven? Nooit meer een stap zetten op deze vervloekte trap voor de laatste keer over deze ellendige weg strompelen, thuis zitten op de resten van mijn achterwerk en de uren tellen tot de volgende maaltijd. De gedachte alleen al brengt me tot leven. Voorwaarts, zolang ze dan leeft. Pas op, hier begint de stoep. Omhoog. Goed gedaan. Nu kunnen we regelrecht en veilig naar huis. Regelrecht? Dat noemt ze regelrecht. Sst, niet spreken terwijl je loopt. Je weet dat het niet goed is voor je kroonslagader. Concentreer je erop dat je de ene voet voor de andere plaatst. Of wat ook de uitdrukking is. Zo ja. Zo komen we goed vooruit. Verdomme. Ik wist dat er iets was... Met al die opwinding was ik het vergeten. Oh, God. Maar jij moet het weten dan, natuurlijk. Jij zat erin. Wat is er gebeurd? Vertel me. Voor mij is er nooit iets gebeurd. Maar je moet het al maar... Al dat stoppen en weer vertrekken is onuitstaanbaar. Onuitstaanbaar. Ik kom wat op gang en laat me meedrijven... en dan val je plotseling stil. 200 pond ongezond vet. Wat heeft je eigenlijk behekst om buiten te komen? Laat me los. Nee, hey, ik moet het weten. We verzetten geen voet voor je het me vertelt. Een kwartier te laat op een traject van een half uur. Dat is ongehoord. Ik weet nergens van. Laat me los of ik schud je van mijn af. Maar jij moet het weten. Jij zat erin. Was het bij de terminus? Ben je op tijd vertrokken of was het onderweg? Is er onderweg iets gebeurd? Dan, waarom vertel je het me niet? Was dat? De tweeling van Lynch, die ons uitjouwt. Gaan ze ons vandaag met modder bekogelen, denk je? Laten we ons omdraaien en hen aankijken. Bedreig hen met je stok. Ze zijn weggelopen. Heb jij ooit een kind willen doodslaan? Zomaar een jong ongeluk in de kiemsmoren. Meer dan één keer heb ik de jongens nachts in de winter op de donkere weg naar huis willen aanvallen. Arme Jerry. wat hield me tegen toen. Niet mijn angst voor de mensen. Zullen we nu een eindje verder gaan in achterwaartse richting? In achterwaartse richting? Ja, of jij voorwaarts en ik achterwaarts. Het perfecte paar. Zoals de verdoemde van Dante, met hun gezicht achterstevoren. Onze tranen zullen ons achterwerk bewaten. Wat scheelt er, Daan? Voel je je niet goed? Goed? Heb je ooit geweten dat ik me goed voelde? De dag dat je me ontmoette, had ik in bed moeten liggen. De dag dat je met een huwelijk vroeg gaven de dokters me op. Dat wist je toch, of niet soms? De nacht dat je me trouwde, kwamen ze me met de ziekenwagen halen. Dat ben je toch niet vergeten, neem ik aan. Nee, het kan van mij niet gezegd worden dat ik me goed voel. Maar ik voel me ook iets slechter. Ik voel me zelfs beter dan ik geweest ben. het verlies van mijn gezichtsvermogen was een grote stimulans. Als ik doof stom zou worden, zou ik verder kunnen heigen tot mijn honderdste. Of heb ik dat al gedaan? Werd ik vandaag honderd? Ben ik honderd, Manny? Alles is stil. Geen levende ziel te zien. Niemand om het aan te vragen. De wereld voedt zich. De wind beweegt de bladeren nauwelijks. En de vogels zijn moe gezongen. De koeien en schapen herkauwen in stilte. De honden Zwijgen. En de kippen <middels> liggen loom verspreid in het stof. We zijn alleen. Er is niemand om het aan te vragen. <middels> We zijn stipt op tijd vertrokken. Daar kan ik op zweren. Ik was... Hoe kun jij daarop zweren? Ik kan erop zweren, zeg ik je. Wil je mijn relaas of wil je het niet? Stipt op tijd. Ik had het compartiment voor mezelf. Zoals gewoonlijk. Dat hoop ik tenminste. Want ik heb geen inspanning gedaan om het te beheersen. Mijn verstand... Maar laten we toch ergens gaan zitten. Of zijn we bang dat we nooit meer zullen opstaan? Waarop zitten? Op een bank bijvoorbeeld. Er is geen bank. Dan op de berm. Laten we eens op de berm zakken. Er is geen berm. Dan vergeten we het maar. Ik droom van andere wegen, in andere landen, van een ander huis, een andere, een ander huis. Wat wilde ik ook alweer zeggen. Iets over je verstand. Mijn verstand. Weet je dat zeker? Mijn verstand. O oh ja. Toen ik alleen in het coupé zat, begon mijn verstand te werken. Zoals zo vaak na kantoortijd. Onderweg naar huis in de trein op de cadans van de wielen. Je abonnement, zei ik, kost je 12 pond per jaar. En je verdient gemiddeld 7 pond en zes pence per dag. Dat wil zeggen, nauwelijks genoeg om je in leven te houden en overeind te blijven met voedsel, drank, tabak en tijdschriften. Tot je eindelijk thuiskomt en als een blok in slaap valt. Voeg erbij, of trek eraf, huur, verzekeringen verschillende aansluitkosten, tramtickets heen en terug, licht en verwarming, vergunningen en bijdragen, haarknippen en scheren, fooien voor gidsen, onderhoud van het huis, uiterlijkheden en duizend andere kleinigheden en het wordt duidelijk dat je door dag en nacht, zomer en winter thuis in bed te liggen, terwijl je maar één keer om de veertien dagen van pyjama wisselt, een mooie som aan je inkomen zou kunnen toevoegen. Je zaken, zei ik tegen mezelf, ja! heb ik een schreeuw gehoord. Zal Mrs. Sturley wel zijn zeker. Haar arme man lijdt constant pijn en slaat haar zonder medelijden. Dat was vlug geflikt. Waar wilde ik eigenlijk naartoe? Naar je zaken. O oh ja, mijn zaken. Je zaken, oude jongen, zei ik... Laat je zaken met rust. Ze laten jezelf ook met rust. Soms heb je van die heldere momenten. Ik voel me zo koud en zwak. Aan de andere kant, zei ik tegen mezelf... zijn er de verschrikkingen van het leven thuis. Het afstoffen, vegen, verluchten, schrobben... boenen, poetsen, wassen... Uitvringen, drogen, maaien, knippen, harken, rollen, vechten, scheppen, malen, scheuren, stampen, smijten en dichtslaan. En de kroost. De lieve, gelukkige, lieve, gezonde, brullende kroost van de buren. Van dat alles en nog veel meer hebben het weekend, de zaterdagse onderbreking en dan de rustdag, je een idee gegeven. Maar... Hoe moet het op een werkdag zijn? Een woensdag? Een vrijdag? Hoe moet het op een vrijdag zijn? En ik begon na te denken over mijn rustige kantoor in de kelder in de Zijstraat, met zijn verroeste naambordje, zijn sofa en zijn fluwelen gordijnen. En hoe het moet zijn om daar levend begraven te worden. Al was het alleen maar van tien tot vijf met aan de ene kant een fles licht bier voor het grijpen en een lange, ijskoude kabeljauwfilet aan de andere kant. Niets, zei ik tegen mezelf. Zelfs geen officiële overlijdensakte kan dat ooit vervangen. Het was op dat ogenblik dat ik merkte dat we stilstonden. Waarom laat je je zo hangen aan mij? Ben je soms flauw gevallen? Ik voel me zo koud en zwak. De wind fluit door mijn zomerjurk, alsof ik niets aan had over mijn borst trok. Sinds mijn elf uurtje heb ik geen vast voedsel meer gekregen. Je luistert niet naar me. Ik spreek en jij luistert naar de wind. Nee, nee. Ik ben een en al oor. Vertel me alles. Dan gaan we voort om nooit meer te stoppen. Nooit meer te stoppen tot we in veilige haven zijn. Nooit meer stoppen in veilige haven. Weet je, Maddy, soms lijkt het alsof je met een dode taal aan het worstelen bent. Zeg dat wel dan. Ik weet precies wat jij bedoelt. Ik heb dat gevoel dikwijls. Het is een ondraaglijke kwelling. Ik geef toe dat het mij soms ook overkomt als ik toevallig naar mijn eigen woorden luister. Och, weet je. Vroeg of laat sterft dat ook wel uit. Net zoals ons eigen arme Galisse taartje. Zoveel is zeker. Baa! Goeie god. Oh, oh, oh, oh. Oh, het lieve bollige lammetje. Oh. Het roept om bij zijn moeder te zuigen. Hun taal is niet veranderd sinds Arkadië. Waar was ik gekomen in mijn compositie? Bij een stilstand. Ah ja. Ik maakte daaruit natuurlijk op dat we een station waren binnengereden. En dat we gauw weer zouden verder rijden. En ik bleef dus zitten, zonder me zorgen te maken. Geen enkel geluid. Er is vandaag niet veel leven, zei ik tegen mezelf. Niemand stapt uit, niemand stapt in. Maar toen de tijd verstreek en er niets gebeurde, zag ik mijn fout in. We waren geen station binnengelopen. Ben jij niet opgesprongen? om je hoofd uit het raam te steken. Welk voordeel had ik daaruit kunnen halen? Je had kunnen roepen om te vragen wat er aan de hand was? Ik kon me niet schelen wat er aan de hand was. Nee, ik bleef gewoon zitten en zei tegen mezelf... als deze trein nooit meer vertrekt... zou het me niet zoveel kunnen schelen. En daarna voelde ik het verlangen naar me opkomen om... Uh, je weet wel, uh, zenuwen waarschijnlijk... Eigenlijk weet ik het nu wel zeker. Je weet wel het gevoel opgesloten te zijn. Ja, ja, ik ken dat. Als we hier nog lang blijven zitten, zei ik tegen mezelf, weet ik niet wat ik moet doen. Ik stond recht en liep heen en weer tussen de zetels als een gevangen beest. Soms helpt dat. Na nou, wat voor mij op een eeuwigheid leek, reden we gewoon weg. En vervolgens hoorde ik Beryl die vervloekte naam brullen. Ik stapte uit en Jerry bracht me naar het toilet. Of wist hij. Zoals ze tegenwoordig zeggen. Met de W die vroeger een V was. De V van Vier, Vier is. De rest weet je. Je zegt niks. Zeg iets, Mellie. Zeg dat je me gelooft. Ik herinner me... dat ik ooit eens een lezing heb bijgewoond door een van die nieuwe dokters van de geest. Ik ben vergeten hoe ze heten. Hij sprak... Een specialist voor gekken? Nee. Nee, gewoon de gestoorde geest. Ik had gehoopt dat hij een beetje licht zou kunnen werpen... op mijn jarenlange obsessie voor paardenbillen. Een neuroloog. Nee. Nee, gewoon geestelijke stoornissen. De naam zal me vannacht wel te binnen schieten. Ik herinner me het verhaal dat hij ons vertelde over een klein meisje. Heel vreemd en ongelukkig op haar manier. En over hoe hij haar jarenlang zonder resultaat behandelde, tot hij uiteindelijk verplicht was het geval op te geven. Hij zei dat ze volgens hem niets mankeerde. Het enige wat er voor zover hij kon zien aan haar mankeerde, was dat ze aan het sterven was. En ze is ook gestorven. Kort nadat hij zijn handen van haar had teruggetrokken. En? Huh? Wat is er zo bijzonder aan? Nee, het was gewoon iets dat hij zei... en de manier waarop hij het zei... dat me altijd is blijven achtervolgen. Je ligt er s'nachts wakker van. Draait je van de ene kant op de andere en piekert erover. Daarover. En over andere. Ellende. Toen hij uitverteld was over het meisje, stond hij daar een tijdje, wel twee minuten denk ik, naar zijn tafel te kijken zonder te bewegen. Daarna hief hij plots zijn hoofd op en riep uit alsof hij een revelatie had gekregen. Het probleem met haar was dat ze nooit echt geboren was. Hij sprak de hele tijd zonder papier. Voor het einde ben ik weggegaan. Niets over je billen. <tie> maar nee. Voor die mensen kunnen ze niets doen. Voor wie dan wel? Dat klinkt niet helemaal juist. Welke kant kijk ik uit? Wat? Ik ben vergeten welke kant ik uitkijk. Je bent opzij gedraaid. Hij staat nu gebogen over de gracht. Er ligt een dode hond daar beneden. Nee, nee. Alleen de rottende bladeren. In juni? Rottende bladeren in juni? Ja, liefste. Van vorig jaar. Van het jaar daarvoor en ook nog van het jaar voor dat jaar. Daar is die prachtige gouden regen weer. Oh, o, oh, Hij verliest al zijn Linten. Daar zijn de eerste druppels: gouden motregen. Let maar niet op mij, liefste. Ik praat zomaar wat tegen mezelf. Ik vraag me af of muilezels zich kunnen voortplanten. Zeg ik dat nog eens. Kom, liefste, let maar niet op mij, we worden kletsnat. Kunnen wie, wat? Muilezels zich voortplanten. Zeg eens, zijn muilezels of muildieren niet onvruchtbaar of steriel, of hoe ze dat ook zeggen? Het was helemaal geen ezelsveul, weet je. Ik heb het de leerstoeltitularis gevraagd. Hij zou het moeten weten. Ja, het was een muilezel. Hij reed Jeruzalem, of waar het ook was, binnen op een muilezel. Dat moet toch iets betekenen? Het is zoals met de mussen. We zijn meer waard dan velen van hen. Het waren helemaal geen mussen. Dan velen van hen? Je overdrijft, niet. Het waren helemaal geen mussen. Verhoog dat onze prijs? Wil je wat mest? Waarom stop je? Wil je iets zeggen? Nee. Waarom stop je dan? Het is makkelijker. Ben je erg nat? Drijf. Drijf? Drijf. Van drijf nat. We gaan onze spullen in de droogkast stoppen en trekken onze kamerjassen aan. Leg je arm rond me. Wees lief tegen me. oh Dan... de hele dag door dezelfde oude plaat. Helemaal alleen in dat grote lege huis. Ze moet nu wel een stokoude vrouw zijn. De toet Je huilt. Huil je? Ja? Wie preekt er morgen? De oude deken? Nee. God dank. Wie dan? Ah die. Die van. Gelukkig, ondanks je huwelijk? Nee. Nee, hij is gestorven, dat weet je toch. Geen enkel verband. Heeft hij zijn tekst aangekondigd? De Heer ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. <lacht> pak me dichter tegen je dan. Oh ja. Ik hoor iets achter ons. Het lijkt Jerry wel. Het is Jerry. U hebt iets laten... Neem je tijd, jongeman. Straks barsten je bloedvaten. U hebt iets laten vallen, sir. Mr. Bell vroeg me u achterna te komen. Laat zien. Wat is dat? Wat is dat voor iets, Dan? Misschien is het helemaal niet van mij. Mr. Bell zei van wil, sir. Het ziet eruit als een soort bal. En toch is het geen bal. Je was hier... Wat is het, Dan? Het is iets dat ik altijd bij me draag. Ja, maar wat het is... Het is iets wat ik altijd bij me draag. Ik heb geen klein geld. Jij wel? Ik heb helemaal geen geld. We zitten zonder klein geld, Jerry. Herinner Mr. Rooney maandag dat hij het pennies geeft voor de moeite. Ja, madam. Als ik nog leef. Ja, sir. Jerry, heb jij gehoord welke kink er in de kabel zat? Heb jij gehoord waarom die trein zo laat was? Hoe zou hij dat kunnen weten? Kom nu. Wat was het, Jerry? Het was een... Laat de jongen met rust. hij weet niets. Kom. Wat was het, Jerry? Het was een kindje met hem. Wat bedoel je? Het was een kindje. Het was een kindje dat uit de wagon viel met hem. Op het spoor, madam. Onder de wielen, madam. U hoorde Allen die vallen, het eerste werk in een reeks hoorspelen rond de schrijver Samuel Beckett, met regie Martin Ketelbutters, dramaturgie Bart Stouten, geluidsregie Eddie Bilkin en techniek Hubert Janssens en Wart Wijs. U herkende ook de stemmen van Denise de Weert als Mrs. Rowney en Jo de als Mr. Rowney. En verder ook Walter Cornelis, Alexander Willeke. Janine Schevernels, Anton Kogen, Oswald Verzijp, Ben van Oostade, Marleen Maas en Peter Booms.